8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Morgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... vraagtekens bij het advies om geheime diensten meer bevoegdheden te geven. En armoede in Nederland groeit. We zijn in de armste wijk in Wilwaarde. Hoort u ook al meer over in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft... is vorig jaar gestegen tot 1,2 miljoen. staat in een meerjarig rapport van het CBS en het SCP...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 De VNV vindt dat de maatschappijen misbruik maken van jonge piloten die geen baan kunnen vinden. De vlieger die, die zou dit eigenlijk niet moeten accepteren, maar hij kan bijna niet anders. Want hij moet zijn brevet uiteindelijk geldig houden en, en courant blijven voor, uh, voor de luchtvaartmarkt. De beginnende piloten worden volgens <coughs> de vakbond altijd in, bijna altijd ingezet als co En daardoor vliegen de maatschappijen standaard met een co die onervaren is. De Thijse politie laat betogers vandaag met rust. Agenten hebben het prikkeldraad en betonnen afzettingen... rond het hoofdkantoor van politie en het parlementsgebouw weggehaald. De regering wil zo verder geweld voorkomen. Gisteren was het nog goed raak, zegt deze Nederlandse zakenman in Bangkok. Gisteren was het uh, een ja, hele rare dag, want op ons kantoor was het... boem, boem, boem, waren de traangasgenaten die en uh, Dat ging de hele dag door, van s morgens tot s avonds... En ik denk dat daarom de politie zich teruggetrokken heeft. Anders was het vandaag weer raak geweest. De betogingen in Thailand zijn al een maand aan de gang. De demonstranten eisen het aftreden van de premier Yingluck Shinawatra. In Amsterdam is een grote brand uitgebroken in het westelijk havengebied. Volgens de brandweer staan er vier loodsen in brand. Er worden geregeld knallen gehoord, zei de brandweer op RTV Noord-Holland. Veel van deze loodsen, daar zitten uh, autobedrijfjes in. Dus uh, vermoedelijk gaat het om uh, auto's die... Uh... Uh, exploderen of banden die, uh, die klappen. Er staan geen huizen in de buurt van de brand. Er wordt gemeten of er schadelijke stoffen vrijkomen. Maar dat heeft nog niets opgeleverd. En de Amsterdamse brandweer probeert te voorkomen dat het vuur verder overslaat. In België is kritiek op het gratiebeleid van Koning Filip. Sinds hij op 21 juli aantrad, heeft hij al elf keer gratie verleend, onder meer voor enkele zware verkeersovertredingen. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vindt dat de koning een verkeerd signaal afgeeft door gratie te verlenen. Volgens de regering was de koning slechts uit hoofden van zijn functie betrokken bij de gratieverzoeken. En ligt het daadwerkelijke besluit bij de minister van Justitie.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 hoe is het op de weg, Johnson Hoka. Nou, ondanks de dichte missen, vrij normale spits. In totaal 227 kilometer. Wel een paar ongelukken. Ondermiddel op de A12, Den Haag naar Utrecht. Op de parallelrijbaan bij knooplunetten is een kraanwagen van een aanhanger gevallen. Er zijn twee rijstoken dicht. En het gevolg is 4 kilometer file. Op de rijbaan richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Noodorp. Er staat 6 kilometer file. En daar zijn drie rijstoken dicht. A15 richting Nijmegen. Een ongeluk bij de afwit Arkel. 5 kilometer. Daar is de linker dicht. En op de A28 hoge richting Assen. Daar zorgen werkzaamheden voor extra vertraging. Daar staat tussen Bijlen en Assen-Zuid 9 kilometer. Het advies en de aanbeveling tot verbreden van de taken van de AIVD hoorde dat gisteren. Dat is eigenlijk het witwassen van wat de AIVD nu al doet. Hoe dat zit, hoort u straks.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 En Marcel Ooster. Als het aan de onderzoekscommissie ligt, worden de bevoegdheden van de geheime diensten uitgebreid. En dus is er misschien straks wel iets met uw telefoon. Er is iets met your phone. My fun? Yes. My fun. We praten zo over bevoegdheden en toezicht. En over armoede. Want steeds meer Nederlanders kunnen niet meer rondkomen. En we zijn vanochtend in een van de armste wijken van Nederland. Karin Alberts is daar. Dat is Heegterpschieringen in Leeuwarden. Klopt. En dat is al uh, jarenlang een van de armste wijken van Nederland. En ik loop hier met uh, Mout von Ende en met Astrid de Bue. Um als het debuut is van het Frontline-team. En Mout van Ende is, ja, zeg maar rustig een ervaringsdeskundige. Die weet hoe het is om met weinig geld rond te komen. En ik zei net al, terwijl we hier rondliepen... ja, je ziet het eigenlijk niet, want het is een keurige jaren 50-wijk. Van die uh, portiek, uh, flats, drie etages hoog, geen lift van binnen. Maar ook lage woonhuizen. Uh, het is ruim opgezet, er is veel groen, er zijn speelveldjes. En toch, Mout, jij zei net... maar je kunt wel degelijk zien dat het een arme wijk is. Waaraan dan? Nou, bijvoorbeeld dat je uh, voorheen, uh, enkele jaren geleden, uh, stond de parkeerplaatsen vol met auto's. Maar op dit moment zie ik maar bij een hele wijk de vijf auto's. In de hele straat in de hele straat bedoel Mensen ik. Mensen hebben geen geld meer voor een auto. Nee, nee. En dat is eigenlijk mijn pijl, uh, uh, ja, dat ik dat, dat pijl van. Ja, aan de auto's kun je zien hoe, de... hoe rijk een buurt is, zal ik maar zeggen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en je ziet het ook een beetje als je naar de ramen kijkt. Dus sommige gordijnen zien er heel keurig uit. Andere zijn een beetje shabby. Mag je het zo zeggen, Astrid? Nou, dat mag je best uh, gerust zeggen natuurlijk. En wat ook wel typerend is voor deze wijk... is dat gordijnen vaak dicht zijn. Dus uh, mensen hebben zoiets... Nou, ja, wij, ik trek me terug in mijn uh, eigen omgeving. Vloek, daar ging het licht uit. Omtagens, uh, <laughs> het is dag. wordt ja. ook opbezuinigd natuurlijk. Nee, dat is een grapje. Het uh, wordt weer licht, hè? Um, nee, dus wij, nou ja, doordat het vooral... Hier ziet het inderdaad niet op straat. Armoede straalt niet van deze wijk af. En dat is eigenlijk ook nog heel fijn. Uh, maar daarom, moet je, daarom is het er wel. Ja. Uh, en wat ik ook al uh, zei, uh, wij gaan gewoon echt ook op bezoek bij mensen om te kijken wat speelt er. Omdat we inderdaad weten dat uh, mensen moeten rondkomen met weinig geld. En ja, dat doen jullie vanuit het frontline team? Ja, dat doen we vanuit het frontline team. Een team wat in de ja. wijk zit uh, om ondersteuning te bieden. Maar ook om. Uh, te zorgen dat in elk geval armoede niet leidt tot sociaal isolement. Ja. Zeg, en jullie zeggen, um, uh, nou, of, of ik zeg, de armste wijk van Nederland... of een van de armste wijken van Nederland... wil dat ook zeggen, de ongelukkigste wijk van Nederland... mensen die hier wonen, zijn die ongelukkig? Nou, uh, niet per definitie. Uh, ik wil niet zeggen dat iedereen uh, gelukkig is, want dat is natuurlijk ook niet zo. Maar uh, het ligt er maar net aan hoe je armoede ervaart. Sommige mensen die uh, kunnen daar goed mee omgaan. Uh, en hun leven en doen maatschappelijk ook gewoon mee. Maar je hebt ook mensen waar armoede uh, wel voor heel veel problemen zorgt. Ja. Uh, en waardoor soms ook of problemen ook zeg maar het gevolg zijn van die armoede. Maar je zei net, ik heb interviews afgenomen. Je bent van de beweging De Kunst van het Rondkomen. Ja. Um, en ik hoorde daarbij schrijnende verhalen. Kun je één voorbeeld noemen? Nou, um, bijvoorbeeld een uh, bijstandsvrouw die bijvoorbeeld uh, totaal geen warme kleding voor, hun, voor haar kinderen uh, kan kopen. Ze heeft mij nog gevraagd... heb je een sjaal, heb je een handschoenen voor mijn kinderen? Nou, dan betekent dat... Als die vrouw echt aan mij vraagt of ik dat heb, dan is het heel schrijnend. Ja. En ook dat die vrouw zegt, ik, ik, ik kan mijn kinderen niet naar school sturen, want ik, ze hebben geen ontbijt gehad. Ik zit nou te trillen omdat ik zo emotioneel ben daarover. Ja, dat, dat kan. Ja. Ja, dus, maar ook uh, ZZP'ers, die best wel heel schrijnende, ja, heb ik heel schrijnende verhalen gehoord. Maar ook, ja, alleenstaande moeders, ja, van alles en nog wat. Ja, maar mensen goed, laten we ook benadrukken, want dat wilde je eigenlijk ook vooral verteld hebben. Er zit ook een heleboel kracht in deze mensen. En uh, vandaar ook zo'n beweging waarin mensen zelf worden gevraagd om mee te helpen, om allerlei initiatieven te doen. We zijn net even bij een soort repaircafé geweest, waar iemand uh, hulp aanbiedt om van alles nog wat te maken. Het is niet alleen maar ellende. Ja. Nee, absoluut niet. Uh, maar uh, wij, wij, wij proberen ook vooral ook uit te gaan van de krachten... en de kansen en de mogelijkheden die er zijn. Uh, vaak zijn mensen daar uh, een beetje over teleur... of tenminste, die kunnen dat zelf niet meer helemaal pakken... of die hebben, voelen zelf niet... Uh... en krijgen dan hulp. Ja. Nou, we lopen nog even verder de wijk door. Eens even zien wat we nog meer kunnen tegenkomen. Goed, dan gaan we dat zo van je horen. Karin Alberts dus in heegterp Schieringen in Leeuwarden vanochtend. 12 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD zouden meer bevoegdheden moeten krijgen om internetverkeer af te tappen. Met die aanbeveling kwam de commissie Dessens gisteren. Meer bevoegdheden, maar dan wel onder beter toezicht. Al dus de voorzitter, Stan Dessens. Wij bevelen aan dat er extra bevoegdheden komen. En wij vinden dat de keerzijde van extra bevoegdheid is... ook extra toezicht. Dus het is een, het is een balans tussen bevoegdheden en toezicht. En beide moeten versterkt worden. Roger Vleugels is hier bij ons in de studio inlichtingendeskundige. Meneer Vleugels, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Een, een uitgebalanceerd advies van de commissie? Uh, de tweede helft wel, de eerste helft niet. Uh, uh, meer bevoegdheden, dat, uh, daar gaat het niet om. Want alles wat nu een bevoegdheid gaat worden... volgens de commissie, als die adviezen opgevolgd worden... doet de AIVD al lang. Hm. Het gaat om het witwassen van wildgroei bij de AIVD. Het wordt geformaliseerd. Dus je kunt ook zeggen dat het nu onwettig is. Aan de andere kant dat het toezicht moet verbeteren... daar ben ik het hartgrondig mee eens. Want het toezicht op dit moment gedaan door de CTIVD... de Commissie Toezicht, Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... hoe werkt dat toezicht op dit moment? Dat werkt amper. Het begon goed, dik tien jaar geleden. Althans... Vanuit de start gezien, de Tweede Kamer wou zelf het toezicht niet verbeteren... en installeerde, zorgde ervoor dat er een commissie kwam. Dat begon met goede intenties. De commissie begon ook met goede onderzoeken. Ze mag gevraagd en ongevraagd onderzoek doen. Mm -hmm. Ze heeft toegang tot alles. En ze ging heel erg kritisch aan de gang. Maar al heel snel waren er een aantal problemen. Bijvoorbeeld dat ze veel te klein is... Veel te weinig personeel. Ja, er zijn maar een stuk of vijf mensen buiten. Vijf stafleden de, buiten... en drie leden, hè? Ja, ja, ja, de staf en een kleine ondersteuning. Uh, en uh, de aanbevelingen, daar werd heel erg weinig mee gedaan. Dat ligt vooral aan de Tweede Kamer en niet aan die commissie. Want die commissie onderzoekt en vindt iets. Hoe dat dan ingevoerd moet worden, dat is in principe aan de Tweede Kamer. En die heeft dat laten verslonzen. En je ziet nou de laatste drie, vier jaar... dat. De commissie van een waakhond verwoorden is tot een schoothondje. Die zelfs hele kwalijke dingen in zich herbergt. Zoals ze hebben geconstateerd al jaren... dat de AIVD illegale dingen doet. Maar dat niet gemeld, dat nee. gedoogd. Want dat past binnen toekomstige wetswijziging. En dat is de wetswijziging waar Dessens nu ad over adviseert. Dat is, is ongelooflijk. De AIVD heeft software aangeschaft die veel meer kan... dan nu wettelijk mag. Maar mogelijk past binnen toekomstige wettelijke kaders. En dus heeft de waakhond het gedoogd... en zich dus gedragen als een schoothond. Ja, dus de toezichthouder anticipeert al op wetgeving... die er nog niet is, maar mogelijk gaat komen. Um, is, is deze waakhond, deze toezichthouder, wel onafhankelijk genoeg? In principe wel, mm. maar uiterst zwak. En dat zwakken kun je niet de mensen die erin zitten toerekenen. Die doen hun best, maar ze zijn met te weinig... Met hun adviezen wordt te weinig gedaan, de Tweede Kamer zet ze... Te weinig stevig, nee. Ja, maar goed, ik hoor ook van u dat ze wel erg meedenken met de AIVD Ze IV. denken mee, maar als ze bijvoorbeeld uh, als ze een rapport uitbrengen... of als ze iets constateren en ze merken keer op keer... dat de Tweede Kamer er niks mee doet, dan ontstaat dit mechanisme. Hm. Dan kom je als vanzelf dichter bij zo'n dienst te staan... en krijg je dit soort kwalijke gedoogdingen. Ja, en dus hebben ze geen tanden, zegt u. Dan nou kun je dat ja. uitbreiden, dat is dan ook het advies. Dat gebeurt dan misschien. Hoe is dat in het verleden gebleken? Accepteert de AIVD bijvoorbeeld toezicht? Uh, formeel wel. Ja, het zullen zo moeten. We, we leven in een democratie- en rechtsstaat, is het Het is een, een ruime dienst, ze ja. dienst. De AFD, daar moet je van uitgaan... zal altijd proberen dingen verborgen te houden. Maar als je nou een commissie hebt... die anders samengesteld is... meer bevoegdheden heeft... en rapporten produceert waar iets mee gebeurt... dan kantel je de situatie al behoorlijk. Ja, en dat zou... Ten goede zaak ten goede komen. Ja, bijvoorbeeld de mensen die er nu in zitten... zijn mensen die globaal genomen uit dat soort kringen komen. Politie, justitie, rechterlijke macht. Je zou ook aan onafhankelijke wetenschappers... en bijvoorbeeld ook advocaten uh, kunnen denken... die processen voeren tegen de AIVD. Je zou kunnen denken aan een grotere staf. En wat ik heel erg belangrijk vind... je zou zo'n uh, lichaam operationele bevoegdheden moeten geven. Dus als ze iets constateren binnen de AIVD... dat ze het kunnen bevriezen. Daarnaast, en dat is de hoofdverantwoordelijke, niet de commissie... die commissie zwemt, de Tweede Kamer zou dingen moeten doen. Als de commissie constateert dat iets niet in de haak is... en dat hebben ze tientallen keren gedaan... dan staat er een aanbeveling dat dat binnen drie of zes maanden moet verbeteren. Ja, en, dan ze en de opgepakt. Kamer komt daar niet op terug. Ja, en dat zou wel moeten. Inlichting ja. en Roger Vleugels. Hartelijk dank voor je uitleg. Door naar de verkeersinformatie. Johnson Hoker vertel. Nou, het is toch een iets drukkere spits. 63 stuks. Met een totaallengte van 271 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd. En de meeste vertraging door een ongeluk. Heeft het verkeer op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen Zevenhuis en Zoetermeer Centrum 10 kilometer. Bij Zoetermeer Centrum zijn drie rijstoken dicht. En verderop is een ongeluk gebeurd bij knopend Prins Klausplein. Daar, staan, daar zijn twee rijstoken dicht. Als u nog in de regio Utrecht rijdt en u wilt naar Den Haag... kunt u het beste omrijden via Bodegraven Leij. Dan rijdt hij over de N11 en de A4. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. In 2003 mislukte het nog, maar vandaag proberen de Duitse deelstaten het opnieuw. Ze vragen het Hoge Rechtshof om de extreemrechtse partij, de NPD, te verbieden. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, dat is uh, zo'n verbod altijd omgeven met veel discussie. Waarom willen de Duitse deelstaten dit nu? Nou, die zeggen die partij is racistisch. Die is mensenverachtend. En de ideologie van die NPD lijkt eigenlijk sprekend op de uh, ideologie van de NSDAP. De partij van Hitler. Uh, dat vinden de Duitse Deelstaten. Daarom vinden ze dat er genoeg reden is om die partij te laten verbieden. Uh, bijvoorbeeld zegt de NPD dat buitenlanders geen rechten hebben zoals Duitsers. Als ze in Duitsland wonen. Dat ze eigenlijk ook zouden moeten, het land uit zouden moeten worden gezet. Nou, dat kan allemaal niet. Dus vandaar gaat die aanvraag om die partij te verbieden naar het hof in Karlsruhe En die moeten dan beslissen of de partij verboden wordt. En hoe groot is die Nationaal-Democratische Partij Duitsland, NPD nog? Nou, die is eigenlijk heel klein. Uh, ze hebben ongeveer 5000 leden. Bij de laatste verkiezingen landelijk kregen ze 1,3 van de stemmen. En dat is ook een deel van de kritiek op deze procedure. Veel mensen zeggen, zo'n partij verdwijnt toch vanzelf, Of zijn, ze zijn zo klein. Uh, en door zo'n verbodsprocedure maak je ze eigenlijk alleen maar belangrijker dan ze eigenlijk zijn. Uh, als het überhaupt lukt om het te verbieden, want als de rechters dat niet doen... dan is uiteindelijk die partij alleen nog maar en belangrijker gemaakt... en ja, min of meer officieel goedgekeurd. omdat de rechters zeggen, we kunnen het niet verbieden. Is dat een van de redenen waarom het in 2003 mislukte? Nee, dat was een andere uh, kwestie. Toen bleek namelijk dat de informatie uh, waarop dat verzoek was gebaseerd... Uh, die informatie die uit die partij kwam... voor een heel groot deel was verzameld via informanten... die voor de geheime dienst werkten. Dat waren er zoveel dat het helemaal niet duidelijk was... wie nou de echte neonaties waren, wie de echte partijleden waren... en wie er in die partij zat uh, om daar te spioneren. Dus Toen zei het Hof in Kalsrooë... die partij kan niet op basis van deze informatie worden verboden. Nou, dat hebben ze nu, zeggen de deelstaten, veel beter aangepakt. Ja, Dus zij denken ook dat de kans van slagen groter is? Ja, ze hebben een nieuw onderzoek gedaan. Uh, alle deelstaten hebben een plechtige verklaring ondertekend dat ook vanuit hun deelstaten er geen spionnen meer in die partij zitten. Uh, dus dat het nu gaat over de echte partij, die informatie. Uh, maar goed, er is veel sceptisch. Hè. De, de Duitse regering uh, is gevraagd om mee te doen met die zaak in om om Dat ze gewoon ook te ondertekenen. Maar wil dat niet. De Bonddag, de Tweede Kamer, wil ook niet meedoen. Ook die vinden het risico te groot ja, dat het mislukt. En dat je de NPD dan dus, als de rechters het niet verbieden. In feite als het officieel zegel van goedkeuring hebt gegeven. Als je zegt dan is het blijkbaar geen antidemocratische partij. Ja. Het zal wel lang gaan duren. Het gerechtshof zal wel niet over één nacht ijs gaan. Nee, natuurlijk niet. Het is een, een lang rapport dat dus ingediend is. Dat gaan ze bestuderen dan gaan ze mensen horen. Dus dat gaat zeker maanden duren voordat ze daar een, een mening over hebben... een oordeel hebben. Wouter Meijer, dankjewel. Over de NPD en het verzoek om die partij te verbieden. Tien minuten voor half negen is het. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Ze komen in grote groepen en vreten de weilanden leeg in de zomer en in de winter. Een jaar lang was er een ganzenakkoord tussen natuurclubs en de boeren... om de overlast aan te pakken. Maar ja, dat overleg is geklapt. De vliegende rakkers profiteren daarvan. Zo bleek vanochtend in Friesland, bij mijn Remmers. Te grauwe gans. Ze komen los. Ze komen eraan. Mag je die nu schieten? Nee, nog niet. Het is nog geen uh, zonsopgang. Het moeten nog even, even kijken, nog een half uurtje wachten. En dan moet je ook nog in de gaten houden of dat dit weiland in Friesland ligt... of in een andere provincie. Ja, dat zijn provinciale verschillen. Dus uh, dat is niet allemaal gemeenschappelijk uh, beleid gevoerd. Dus dat zijn provinciale uh, beleidskaders uh, die ze hebben gesteld. Beleidskaders, Gerard Jippes wordt er helemaal gek, al, gek van. Hij is van de Koninklijke Jagersvereniging en is... baalt er enorm van dat het ganzenoverleg geklapt is. Die beesten baalden er helemaal niet van. Van alleen al die, die wintergansen zijn er. Hoeveel zijn u? Meer dan 2 miljoen? Ja, 2,1 miljoen op dit moment die, die in Nederland binnenkomen. En dan heb je daar nog tegenaan te schieten als jager? Nee, dat gaat, dat gaat ons niet lukken. Wij moeten alleen ervoor zorgen dat we de boeren proberen de schade te beperken. Daar zijn we voor. Een beetje verjagen? Strijken ze een weiland verderop neer? Ja, en dan moet je ook weer verplaatsen. Dus uh, zo ligt het ook. Ja. ja. Hoe is dit nou toch eigenlijk nog op te lossen? En we zitten nu bij melkveehouder Peet Sterkenburg. Voor de ganzen bent u een ware snackbar. Hè? Met die waterrijke gebieden hier in Friesland romein Daarom zitten er hier zoveel. Ja, daarom daar komen ze hier naartoe. Snachts op het water, op het waterrijk en overdag bij de boeren lekker tevreden. Wat kost het u? Het kost, uh, bij ons bedrijf hadden we vorig jaar hadden we schade van 15.000 euro. In één jaar? Eén jaar, per jaar, ja. En dat ontstaat uh, um, voornamelijk in het voorjaar. Hè? Want in het voorjaar dan blijven die ganzen tot half uh, april zitten... En dan is de grasjulier al op gang gekomen. Dus dan houden ze het kort. En dan ben je dus twee weken later met je heel veel te winnen. Ja. De jagers worden onder andere ingezet. U hebt verschillende middelen. Hè? Want je kunt eieren schudden, vergassen. Maar dat mag alleen als ze in de rui zijn. Want dan kunnen ze niet vliegen. En vooral moet er dan sprake zijn van gevaar voor uh, het luchtverkeer. Ja. En dan heb je het schieten. Dat doet u. Ja, we mogen op de wintergans alleen met hagel schieten. En, en hagel gaat 35 meter, dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus moet u heel vroeg het veld in voordat die beesten aankomen vliegen? Ja, je moet er zitten voordat de beesten komen. Want anders ja. zeggen ze, hé, hey, daar zit jippers wegwezen. Ja. En dan gauw eromheen vliegen ja? en dan sta je mooi te kijken. Is het gekke werk voor de jagers? Is er geen begin aan? Nou, ik moet u eerlijkheid zelf zeggen, ik ben gepassioneerd jager. Maar uh, vorig jaar was ik twee, drie keer in de week moest ik aantreden bij boeren om, om toch de ganzen te verjagen. En dan denk je wel eens bij jezelf, hoe, hoe gaan we dit nou toch oplossen? Ja, hoeveel hebt u er geschoten? Ja, vorig jaar denk ik zo'n zo kleine honderd en dit jaar uh, 45 zit. Zeg ja, dat zo denk. Hey, ja, uiteindelijk niet. Maar ja, nogmaals, je moet, je moet de boer uh, ter willen zijn om ze te verjagen. En dat is onze taak. Wil je even luisteren? Kijk, dit is de brandgans. Zogenaamde verkenner. Dat zijn de eerste ganzen die van het water komen, die gaan verkennen... en dan komt zo meteen, komen zometeen de meerdere. De, de slimme rikken. Ja, ja. Ze weten het wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Hmm. Vier minuten voor half negen, wij ook natuurlijk. En drones vooral als onbemande vliegtuigjes... die worden ingezet in conflictgebieden. Ze kunnen ook een andere rol hebben. Hij heeft er waarschijnlijk wel meegekregen. Veel luchtbeelden die we op de Filipijnen schoten zijn gemaakt... met kleine drones. In het warenhuis Amazon blijkt er ook plannen mee te hebben. Al moet nog blijken hoe serieus ze zijn. Maar we gaan eerst even naar die plannen. Onthuld door de man achter Amazon, Jeff Bezos. In het programma 60 Minutes van CBS. Luister even mee. These are uh, effectively drones, but there's no reason that they can't be used as delivery vehicles. So there's an item going into the vehicle. Drops the package. There's the package. You come and get your package, and we can do half-hour delivery. Ja, Rachid Finch is bij ons, en West uh, internet-expert. Ex Rachid, de mensen die het nog niet hebben meegekregen. Uh, wat is de bedoeling van deze bezels? Nou, heel simpel gezegd is het het idee dat je boek... Uh, of een klein pakje van zo'n 2 kilo aan zo'n drone hangt... dat die drone eigenlijk naar je tuin vliegt, daar neerzet en uh, dat was het. En het liefst dus binnen 30 minuten uh, is dan de grote visie erbij. Ja. Is, is het een stunt van hem? Um, of denkt hij wel in die richting? Nou, er zijn wel vaker dingen die bij hem een stunt lijken. Maar dan toch wel uitkomen. Het hele idee van Amazon waar, waar je bijna alles kunt kopen. En overal uh, naartoe kunt brengen. Was tien jaar geleden natuurlijk ook een stunt. Hè, als je zo'n zo plan zou bedenken. Um, dus ik denk wel dat hij dat, uh, dat hij dat echt van plan is. De vraag is natuurlijk. Hoe ga, gaat hij dat technisch voor elkaar krijgen? En vooral ook juridisch. Technisch kun je het wel rondkrijgen misschien. Maar hoe zit het met de wetgeving bijvoorbeeld? Dat is uh, de grote vraag, denk Welke ik. Welke haak en ogen zie jij daar? Nou, uh, sowieso uh, de FAA, dat is uh, dus de, de, de instantie in de VS... die gaat over alles wat in de lucht uh, is, aan vliegtuigen en zo. Die uh, is nog een beetje een dinosaurus. Gaat helemaal heel langzaam de wetgeving daar. Dus dat is een probleem. Um, en uh, ook juridische aspecten vooral. Wie is er verantwoordelijk als er iets misgaat? Is hij dat? Is dat de programmeur? Uh, mm. is dat, uh, en hoe, hoe ga je ook om met uh, ja, jongens die katten kwaad uithalen? Dat soort simpele dingen. Je kunt Zo'n ding uit de lucht schieten natuurlijk. En dan heb je, wie weet, misschien wel een leuke spelcomputer uh, prijs geschoten. Dat zijn allemaal problemen natuurlijk waar wel naar gekeken moet worden. Ja, dan uh, je console maakt dan een harde landing. Uh, postnl heeft al gezegd, in Nederland kan het helemaal niet veel te dicht bebouwd, hè Maar ja. hij denkt na over de toekomst, zoals je al aangeeft. Het is een vernieuwer. Uh, het moet natuurlijk ook makkelijker, logischer kunnen met die, met die bestellingen per post. Want zoals nu de post overdag bij mij probeert iets af te leveren. Ja, dat heeft geen één dag succes. Ik ben er nooit. Nee, precies. Hij denkt dus ook dat dat inderdaad kan als mensen niet thuis zijn... Dat dat inderdaad in de tuin afgeleverd kan worden. Hij zegt ook het is goed voor het milieu en het gaat allemaal sneller. En hij krijgt ook bijval van de andere grote mensen uit de technologiewereld. Bill Gates bijvoorbeeld, dan ziet hij natuurlijk vooral een filantropische kant eraan. Die denkt, nou, drones kunnen natuurlijk ook medicijnen... en andere hulpgoederen afleveren in de derde wereld. Dus er lijkt wel een toekomst voor drones te zijn... buiten hoe we het nu kennen, vooral in oorlogssituaties. Alleen de vraag is, hoe lang gaat dat nog duren? Ja, en die Jeff Bezos, waar we het nu steeds over hebben... wie is dat? Is die zo revolutionair? Um, ik denk het wel, als je ziet hoe die Amazon begonnen is... Maar hij bracht ooit zelf de boeken rond. Dat hoeft hij nu oh ja? gelukkig niet meer te doen. Want hij was nu rijk genoeg om de Washington Post te kopen. Een grote krant. Ook al zegt hij zelf uh, dat hij helemaal geen verstand heeft van nieuws. Dus moet nog blijken wat hij daarmee gaat doen. Hij weet natuurlijk wel veel van distributie. Dat is een probleem nu met, uh, met wat oudere media. Mm. Dus daar kan nog wat innovatie uitkomen. Er is ook iemand die zegt: Oh, ik zie dat boeken steeds minder verkocht worden. Want mensen lezen op internet. Weet je wat? Ik breng mijn eigen tablet uit. En dan uh, kopen ze de boeken en video's maar bij mij. Dus het is in ieder geval een hele slimme zakenman. Dankjewel, Rachid. Dit is Radio 1. Het is uh, half negen. We gaan uh, Jan naar, van de Putten. naar Jan van der Putten. van de nos Precies. En, en die al... komt in een één grote sprint naar de studio gerend. Nou, ik ben er, hoor. Nou, heel fijn. Ja. zitten. <laughs> En vertel dan meer over de armoede in Nederland. Ja, ja 1,2 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. Dat waren er veel meer dan in 2011... blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek... en het Sociaal en Cultureel Planbureau. En zometeen meer over die armoedecijfers ongetwijfeld... in het gesprek met minister Asscher. oud minister Maxime Verhagen wordt bijzonder vertegenwoordiger... voor de defensieindustrie. De voornaamste taak wordt het binnenhalen van opdrachten... voor de productie en het onderhoud van de Joint Strike Fighter, de JSF. En sinds afgelopen zomer is Verhaag al voorzitter van Bouwend Nederland. Een vliegtuig dat onderweg was van Israël naar de VS... heeft vannacht op Schiphol een tussenlanding gemaakt... vanwege een herrieschopper. De man viel tijdens de vlucht de bemanning en de passagiers lastig. en was waarschijnlijk dronken. En die man is door de bemanning overmeesterd en vastgezet. En in België is kritiek op het gratiebeleid van Koning Filip. Sinds hij in juli aantrad, heeft hij al elf keer gratie verleend. Onder meer voor enkele zware verkeersovertredingen. Nou, dat waren besluiten van de minister van Justitie, zegt de regering. Maar het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid noemt die gratieverlening door Koning Filip een verkeerd signaal. En dat zijn de hoofdpunten. Gaan nou, we weer Plaza.nl? Marco Verhoef, Marco Grijze Dag. Het wordt herfst. Het is herfst. Volop. Oh, oh, oh. Even een koffie. Even een koffie. Ja, met. ja. <laughs> Nee, het is inderdaad nat van grijs binnen, weer. Dat van buiten, ja. Ja, nou, het valt eigenlijk wel mee. Want we gaan steeds uit van grijs en grauw weer vandaag. Maar ja, inmiddels begint het een beetje licht te worden buiten. Ja. En als ik dan naar buiten kijk, dan zie ik best wel bewolking. Best wel veel bewolking. Maar laat dat nou sluierbewolking zijn. En daar schijnt de zon op veel plaatsen toch nog best wel redelijk doorheen. Bewolking wordt wel dikker. Er zijn ook nog steeds plaatsen waar wat nevel of mist voorkomt. Daar kun je last van hebben. En verder heb je ook nog steeds last van het koude weer. Want het vriest gewoon op veel plaatsen een paar graden. Nou ja, En dat betekent dus dat als je hier nog naar buiten moet... dat je toch echt de autoruiten nog even moet krabben. Ja, dat krijg je dan. En je gaf eerder al aan de winter komt er wel aan eind van de week. Ik heb nog geen winterbanden, wordt het altijd? Ik zou heel snel een afspraak maken als ik jou was. <laughs> Want uh, <Okay. laughs> ik denk ook dat het erg druk wordt. Ben ik even wordt. weg nu? Nee, ja, ja, nou, Lara, neemt het maar over. Uh, Oké. Okay. Uh, <laughs> nee, kijk, donderdag is het herfst. Dat is heel simpel. Dan gaat het heel hard waaien. Zelfs stormen langs de kust met windkracht 9. En er is zelfs kans op een zware storm... windkracht 10, met name in het noordelijke kustgebied. En uh, als die wind... één keer uit het noordwesten gaat waaien... dat gaat in de loop van donderdag, middag en avond gebeuren... stroomt heel koude lucht het land in. En de neerslag die dan nog valt... zal winters van karakter zijn. En dan moet je denken aan hagel en sneeuw. Natte sneeuw wil ik zelfs gewoon al gaan vergeten. Want de lucht wordt echt... gewoon bitterkoud. Wat er valt moet echt vast van vorm zijn en dat is dus hagel of sneeuw en dan hebben we echt een beetje winterweer op vrijdag. Oké, okay. nou, Marcel is al weg dus ik neem het maar over. We gaan naar de verkeersinformatie. John Zavoka, wat zie jij op de weg? Nou, het is nog een iets drukkere spits geworden. 284 kilometer in totaal en veel problemen. Op de A12 Den Haag naar Utrecht op de rijbaan is namelijk een kraanwagen van een aanhanger gevallen. Er zijn bij knoopend lunetten twee rijstroken dicht en de gevolg is er vier kilometer file. Op de andere rijbaan richting in Den Haag. Veel vertraging door een ongeluk bij Nooddorp. Er staat 10 kilometer file. Daar zijn drie rijstolken dicht. En verderop is het misgegaan bij Knoopende Prins klausplein met een vrachtwagen. Twee kilometer file. Daar is de linkerrijst ook dicht. Heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A4. komende vanuit Delft richting Amsterdam. Vier kilometer voor Knoopende Prins Klausplein. En daardoor is het ook wat drukker op de A13 richting Den Haag. 10 kilometer tussen Af en Berken roodreis en Knoopend-Ippenburg. En door werkzaamheden opvallende file op de A28 richting Assen. Daar staat tussen afle Dwingelo en Assen-Zuid, acht kilometer. En minister Asscher, die spreken wij zo dadelijk. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zit al klaar voor ons. Meneer Asscher, bent u geschrokken van de kop in de Telegraaf? Toestreum, beu, grensbereik met Oost-Europianen? Nee, ik, ik weet al ongeveer dat mensen zich ontzettend zorgen daarover maken. En ik begrijp dat ook wel. Gaan we het zo over hebben. Tot zo. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus.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 Morgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hij is alweer ruim een jaar minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lodewijk Asje van de Partij van de Arbeid. Maar alles behalve arbeid en werkgelegenheid... steeds meer mensen verliezen hun baan. Werkloosheid is nog nooit zo hoog geweest, recordhoogte zelfs. Met Meer dan 670.000 werklozen zijn dat er meer dan in de crisisjaren 80. Meneer Ascher, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. En welkom in het Radio 1 Journaal. Ja, u ging net al even in op de kop in de Telegraaf. Want dan krijgen we dus ook die Oost-Europese werknemers er nog bij. Baart u, het u nog steeds zorgen? Want eerder zei u al, code oranje moet maar eens worden uitgeroepen. Ja, de vrees van veel mensen is natuurlijk toch dat omdat mensen bereid zijn te werken tegen lager loon of tegen lagere voorwaarden. Dat dat ervoor zorgt dat ze op een oneerlijke manier worden weggeconcureerd. En dat hebben we gezien bij de vrachtwagenchauffeurs dat dat speelt. We hebben het gezien in het schildersbedrijf. Dus die zorg die, die begrijp ik heel goed. En wat wij proberen te doen is zorgen dat we de regels aanscherpen. Dat we werkgevers aanspreken die op die manier echt onderbetalen en daarmee de concurrentie ook voor nette bedrijven onmogelijk maken... om te zorgen dat iedereen die hier werkt wel hetzelfde loon krijgt voor hetzelfde werk. Lukt dat ook? Want uh, we zagen dat uh, onder andere bij de bouw van uh, langs de snelweg... Hè? Uh, bij de tunnel, dat uh, daar toch mensen uit het buitenland... Portugezen met name, via een onderaannemer dan weer... Uh, tegen zeer ongunstige arbeidsvoorwaarden aan het werk worden gezet. Uh, het lijkt me ook een lastig probleem om te voorkomen dat dit gebeurt in Nederland. Dat is inderdaad een heel lastig probleem. Je ziet het bij die snelwegen, maar we hebben het ook gezien... bij de bouw van de energiecentrale in Groningen. Mensen kunnen zich altijd verschuilen achter een onderaannemer... of een BV die ergens tussen zit. Ik vind dat dat nu maar eens afgelopen moet zijn. Ik heb vorige week aan de Kamer aangekondigd... dat ik kom met een wet aanpak schijnconstructies... die ervoor zorgt dat wie ook maar de opdrachtgever is... van een snelweg of van een gebouw... die is ook verantwoordelijk voor alle werknemers die dat werk doen zodat je niet meer met allerlei handige, slimme trucjes kan zorgen dat er helemaal geen premies worden betaald of dat er niet wordt uitbetaald. Want die verhalen, uiteindelijk zijn de mensen de dupe, maar ook de Nederlandse economie en de Nederlandse werkzoekenden. Ja. En die uh, zijn er volop, werkzoekenden, hoge werkloosheid zijn het al. En dan uh, leven er steeds meer mensen. Het is een van de oorzaken van de armoede op het ogenblik. De monitor van vanochtend 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. Waar u dat zorgen? Ja, natuurlijk. Het is, de werkloosheid is dramatisch hoog. We hebben een enorme stijging gehad de afgelopen jaar. En dat zijn allemaal nog maar de cijfers. Maar ik heb heel veel mensen gesproken die het is overkomen. En dat is over de hele bevolking. Een 52-jarige man die zijn hele leven goed gewerkt heeft als metselaar... en opeens echt geen schijn van kans meer heeft. Maar ook jongeren die, die zich helemaal suf solliciteren. Dat heeft een enorm effect op je inkomen, maar ook op je zelfvertrouwen. Dus die werkloosheid is wat mij betreft het grootste probleem dat we in Nederland hebben. Ja, en misschien nog wel het allerergste is dat kinderen erdoor getroffen worden. En die kunnen er echt helemaal niets aan doen. Wat zou u daar extra voor kunnen betekenen op dit moment? Want nu blijkt ook weer uit de monitor dat er weer extra kinderen last hebben van armoede. We hebben met staatssecretaris Jette Kleinsma iemand die zich dat in het bijzonder aantrekt. En die is bezig met een heel programma om te zorgen dat als kinderen de pech hebben... dat hun ouders werkloos zijn of dat er weinig geld is, dat ze in ieder geval altijd kunnen meedoen. Ze kunnen naar een goede school proberen voor te zorgen. Ze moeten ook kunnen meedoen aan sport en aan cultuur. Want je weet, als kinderen zich gewoon kunnen ontwikkelen... kunnen meedoen, dan kunnen ze later de kansen misschien grijpen... die er nu nog niet zijn. Vragen van luisteraars zijn ook welkom. Niels Bosman heeft gereageerd, is 33, is hoog opgeleid... heeft al 284 keer gesolliciteerd. Hij vreest dat hij nu al met pensioen kan, hij heeft gereageerd. Wat heeft u hem en uh, de collega-werklozen te bieden? Want u heeft 600 miljoen euro om iets te doen. Ja, wat wij doen met dat geld is we proberen het zo slim mogelijk te besteden. En ondanks alle bezuinigingen van de afgelopen tijd... vindt iedereen eh, geld voor werkgelegenheid, dat is de moeite waard. Met dat geld maken we plannen en samen met de bedrijven... die daar dan ook weer zelf geld in moeten investeren. Zodat er in totaal 1,2 miljard is. En in al die plannen wil ik zien dat er nieuwe banen komen voor jongeren. Leerwerkbanen, eh, beginnersbanen, maakt me niet uit hoe je het noemt. Als er maar op neerkomt dat jongeren die nu niet kunnen werken... straks in een bedrijf echt mee kunnen doen... Bijvoorbeeld in de bouw hebben we net voor duizenden jongeren zo'n plek afgesproken. En dan na een tijdje, als ze het vak geleerd hebben met de economie wat beter gaat... kunnen ze echt in dienst komen en een vaste baan krijgen. Ze zeggen ook, ik ben te oud en te duur. Bijvoorbeeld Joke Verkerk, eh, Henk van der Spek. Henk van der Spek wil dat eerst Nederlanders een baan krijgen, daarna buitenlanders. Sipke Bakkerkamp, met hetzelfde probleem, schrijft... 59 jaar, geen kans meer op werk. Wat moet hij doen? Hij heeft er alles voor over. Hij wil bijvoorbeeld ook een opleiding. Kan dat? Nou, mensen boven de 50 die zijn, uh, daar zijn, die zijn minder vaak werkloos. Maar op het moment dat ze hun baan kwijtraken... en dat vertellen deze verhalen ook... is het veel lastiger voor ze om weer aan de slag te komen. En heel eerlijk gezegd, die honderden brieven schrijven... dat heeft dan inderdaad niet zoveel nut... Wat ik wel heb gezien is dat 50-plussers, op het moment dat ze zichzelf kunnen presenteren aan een werkgever en ze kunnen laten zien hoeveel ervaring ze hebben en hoeveel toegevoegde waarde, dat ze vaak een betere kans maken. Maar nog steeds blijft het ontzettend lastig. En wat we nu doen is in ieder geval zorgen dat dat soort bijeenkomsten weer georganiseerd worden. We geven bedrijven die uh, oudere werklozen in dienst uh, nemen een korting op de premies die ze betalen van 3.500 euro per jaar. Dus dat, dat tikt wel aan voor een werkgever. En we hebben net afspraken gemaakt met uitzendbureaus... dat als die nou eens een keer ook op ouderen mikken... Dat ze daar ook een bonus voor kunnen krijgen. Dus we okay. proberen met slimme instrumenten. Maar ja, het blijft, dat de eerlijkheid gebied dat wel te, te zeggen, voor die 50-plussers een hele zware tijd. Ja, Joke van Kerk heeft een idee. Ze zegt: geef die 55-plussers, als het niet lukt, na al die sollicitaties, vrijstelling van deze sollicitatieplicht. en laat ze vrijwilligerswerk doen. Uh, dat doet ze zelf ook, nu ze zonder baan zit. Wat vindt u daarvan? Fantastisch dat zij dat doet. En ik vind dat er maatwerk moet zijn. Ik vind dat je niet mensen 100 brieven per week moet laten sturen als dat geen zin heeft. Maar ik vind ook dat je niet te snel moet zeggen, boven de 50 uh, hoef je niet meer te werken. Uh, we hebben mensen heel hard nou, ze nodig. Ze werken dus wel, hè? alleen vrijwilligers Nee, dat ben ik met u eens. Maar op het moment dat je, uh, dat je in de werkloosheidswet zit... Uh, dan moet het toch de bedoeling zijn om zo snel mogelijk weer aan de bak te komen. Gelukkig zijn er ook nog steeds veel mensen die dat wel lukt. Ik snap dat het heel lastig is. Wat dat betreft vind ik het punt van scholing veel belangrijker. Op het moment dat mensen zich bijvoorbeeld kunnen laten omscholen... richting de techniek, waar heel veel, vra heel veel vraag naar is... heel veel vacatures zijn, dan moeten we dat mogelijk maken. Ook voor mensen die ouder zijn dan uh, van 50 jaar? Ja, juist. U ja. kunt plannen maken tot u een ons als je. Hoe ver bent u afhankelijk van de economie, de internationale economie en die in Nederland? Want er worden nog steeds mensen ontslagen. We zijn enorm, dat weten we. Nederland is een, is een open land, een handelsland... Uh, wij dobberen mee op uh, wat er in de economie om ons heen gebeurt. En gelukkig biedt dat wel wat, wat, wat lichtpuntjes. De economie in Europa trekt aan. De verwachting is dat het met Nederland ook weer wat beter gaat. De afgelopen maanden zien we ook in de werkloosheid dat het licht gedaald is. Uh, dat is nog steeds heel hoog. Maar het is wel eindelijk een keer de goede kant op. Dus als de economie eenmaal gaat groeien... En Wat dat betreft heb ik één cijfer uh, wat, ik, wat ik echt bijzonder vind en waar ik blij om ben weinig aandacht heeft gekregen. Vrijdag publiceerde het CBS dat. Voor het eerst in 2,5 jaar worden er weer meer uitzenduren gekocht. Je weet dat bedrijven, ze nemen niet meteen iemand aan... maar als ze weer beginnen met meer uitzendkrachten inhuren... kan dat erop wijzen dat het eindelijk wat beter gaat. U ziet lichtpuntjes, dat is wel duidelijk. Nou, het is waar, hè? Dus die, die opmerking klopt. Uh, we kunnen niet vanuit Den Haag banen creëren voor iedereen. We kunnen wel zorgen dat we met het geld mensen omscholen... helpen banen vast te houden en jongeren aan het werk te krijgen. Maar uiteindelijk moeten we er vooral ook voor helpen zorgen dat als de economie, economische groei komt, dat Nederland daar volop van mee profiteert. Dat we dan klaar zijn om te zorgen dat Nederland ook weer meer werkgelegenheid krijgt. Ja, we gaan even naar de verkeersinformatie, want we willen graag met u doorpraten daarna over het sociaal akkoord. Hoe is het op de weg, Johnse is is Ja, Het is vrij druk, bijna 300 kilometer. De meeste vertraging door een ongeluk op de rijband... richting Den Haag op de A12. Door een ongeluk bij de Prins Klausplein. Daar staat 6 kilometer file. Daar staat het ook flink vast op de A13 richting Den Haag. Daar staat tussen een rode roodreis en klopend Iepenburg 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Minister Ascher, terug eventjes naar de werkgelegenheid in Nederland... en het sociaal akkoord. Inmiddels is daar... Een wet, de wet Werk en Zekerheid, die de afspraken uit het sociaal akkoord moet gaan regelen. Wat hoopt u daar? Wat is de kern van die wet? Wat hoopt u daarmee te bereiken? Nou, het is een wet die, uh, die Nederland eigenlijk naar de 21e eeuw moet brengen met een arbeidsmarkt die, die fatsoenlijk is. Uh, het zorgt voor drie dingen: veel meer bescherming voor mensen met flexbanen. Uh, dat is langsman bijna drie op de tien Nederlanders die dus veel minder rechten hebben omdat ze zo'n flexibel baantje hebben ontslagrecht dat eerlijker uitpakt, maar ook eenvoudiger. Omdat nu een gro grote groep Nederlanders, als ze ontslagen worden... geen cent meekrijgen. Terwijl heel veel andere Nederlanders een gouden, gouden handdruk kunnen, kunnen meekrijgen. Dat is eigenlijk gek. Straks krijgt iedereen een vergoeding als het uh, tot ontslag komt. Maar houdt iedereen wel de bescherming die we nu hebben. En de derde is de WW, de werkloosheidswet. Die moet veranderen van uh, ja, meer gericht op de uitkering... naar mensen zo snel mogelijk weer naar het werk helpen. Mm. Die drie veranderingen, uh, alle drie een hele ingrijpende verandering. Het ontslagrecht is eigenlijk al 70 jaar uh, niet veranderd in Nederland. Die moeten ervoor zorgen dat uh, onze arbeidsmarkt straks ook nog een fatsoenlijke arbeidsmarkt is, waar je trots op kan zijn. Maar waar wel de economie van kan meeprofiteren. Ja. En dan zegt u, met dat sociale kort zijn we, zijn we klaar voor die economie die straks weer aan gaat trekken. Want uh, als we het zo interpreteren, dan, dan is die nieuwe wet brengt er meer snelheid in, maar ook meer eigen verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers. Maar dan moeten nogmaals die banen er wel zijn. Klopt. Cre creëert u genoeg voorwaarden? Dat ze gecreëerd kunnen worden voor jongeren bijvoorbeeld... en voor uh, groepen die lastiger aan werk komen. Nou, dat is je hebt helemaal gelijk. Op dit moment zitten we dus nog volop in die crisis. Vandaar dat we de komende twee jaar, met die 600 miljoen... Ja, banenplannen maken, afspraken maken, mensen aan het werk. Maar we moeten nu wel doordenken voor de periode die daarna komt. Dus deze wet die gaat straks in stapjes in. Vanaf 2016 wordt de WW veranderd. Vanaf 2015 het ontslagrecht. En in 2019, 2020 is het helemaal af. Een grote verandering moet je niet met een Big Bang doorvoeren... maar daar moet de Nederlandse uh, de arbeidsmarkt ook langzaam naartoe groeien. Dus wat we nu doen, de komende twee jaar, is die crisisaanpak. Alles op alles om mensen aan het werk te houden en te krijgen. Maar intussen maken we Nederland klaar... en zorgen we dat de wetgeving erop is aangesloten. Uh, dat, dat iedereen erop voorbereid is. Dat de economie van de 21ste eeuw die vraagt flexibiliteit... maar die vraagt ook om zekerheid. Mm. We hebben het vroeger in deze uitzending ook gehad over mensen met uh, meerdere banen. Uh, spraken daar ook over met het Sociaal Cultureel Planbureau. En ze gaven aan dat ze deze trend, uh, deze ontwikkeling gaan onderzoeken. Omdat ze het idee hebben dat die ontwikkeling vanuit Amerika naar Nederland aan het gaan is. Dus dat mensen ja, gewoon, niet, gewoon niet genoeg hebben aan één baan om rond te komen. Het zijn mensen die vaak ook acht uur per week meer werken dan mensen met één baan. Wat vindt u van die trend? Ik vind dat uh, een van de dingen waar ik me juist zorgen over maak. De Amerikanisering van de arbeidsmarkt. Daarom is die nieuwe flexwet belangrijk. Voor het eerst in meer dan twintig jaar... wordt de trend van al de maar meer flexibiliteit... losse baantjes, weinig bescherming nu gekeerd... Kijk naar nou, Duitsland. Wat, zou, wat zou u kunnen doen aan deze trend? Want het is nieuw hè? dat mensen dus in Nederland meerdere banen moeten hebben... omdat ze anders niet rondkomen. Wat zou u daaraan kunnen doen? Het is niet nieuw. Maar dat heeft met het inkomen is, te maken? Hè? Het is niet nieuw, het heeft met inkomen te maken. We zien al een aantal jaar werkende armen. Mensen die met één baan gewoon niet kunnen leven. En dat heeft er alles mee te maken dat ze vaak een contract hebben. Dat ze niet weten waar ze op kunnen rekenen. Dat ze niet het perspectief hebben van zekerheid. Van weten hoe je in je bestaanszekerheid kan, kan voorzien. Ik vind dat dus een van de opdrachten die we met z'n allen hebben. Uh, als je wil dat mensen zich ontwikkelen, dat ze hun best doen... dat ze zich inzetten, dan moeten ze wel inkomenszekerheid hebben. Dan moeten ze wel van hun werk kunnen leven. Werken moet lonen. Het is niet voor niets dat ook in landen om ons heen... je ziet dat de vraagtekens worden geplaatst... bij al de maar doorgaan op die weg van Amerikanisering. Ook bij onze grote buurman, de Duitsers. Uh, economisch wonder. Zie je een nieuwe regeerakkoord, een nieuwe uh, coalitieakkoord... dat ze zeggen, we willen... Die mini-jobs waar mensen eigenlijk niet van kunnen leven... die willen weer vervangen door gewoon goed werk, echte banen. Want inderdaad, meneer, als je even gelijk hebt... in Duitsland is dat ook vaker zo, daar hebben ze meerdere banen. Maar je moet ook kijken wat het Duitsland heeft gebracht... natuurlijk de afgelopen jaren. Hè. Maar dat moet je er dan niet voor over hebben, zegt u? Nee, ik denk dat we de toekomst van Nederland... zal niet zijn concurreren met China... op wie de goedkoopste arbeidskosten heeft. Ik wil niet een Europa waar we allemaal op het niveau van Bulgarije zitten qua minimumloon. Onze toekomst zit in goed opgeleide mensen... die hard werken. Nederlanders zijn heel productief. zijn staan ja. wat dat betreft aan de top. Maar de Duitse economie is dus booming, wel... meneer Asje. De Duitse economie is booming, maar ook juist in Duitsland zeggen ze... Uh, we willen het niet ten koste doen van een grote groep mensen... die er eigenlijk niet van kan leven. Dat is een goede zaak. Er komt minimumloon in Duitsland. Dat is ook goed voor de Nederlandse industrie... die nu soms wordt weggeconcureerd. Bijvoorbeeld in de vleesverwerkende industrie, Omdat ze in Duitsland nog voor 2, 3 euro per uur werken. Ja, ook in Duitsland zeggen ze niet voor niets... Je wil wel een fatsoenlijke arbeidsmarkt. En dat is denk ik niet alleen voor Nederland, maar ook voor West-Europa de toekomst. Ja, dan moet je wel kunnen werken. Hè? Dan moet je wel je kinderen kwijt kunnen. Het blijkt uit uh, cijfers die u uh, gisteren publiceerde bekendmaakte... dat uh, er steeds minder vaak gebruik wordt gemaakt van kinderopvang. De eerste negen maanden van 2013 is het met 15% gedaald. Dat betekent dus dat uh, dat in kosten gaat van het werk. Wat vindt u daarvan? Nou, het is eerder andersom. Uh, helaas hebben heel veel mensen hun werk verloren. En hebben daarmee ook hun, uh, hun kinderopvang moeten opzeggen. Uh, dus dat, is, dat, dat heeft heel veel te maken met wat er in de economie gebeurt. Volgend jaar komt er eindelijk voor het eerst eerste jaar weer extra geld voor de kinderopvang. 100 miljoen. Uh, dat mensen gaan merken in, uh, in betere toeslag bij de kinderopvang. Maar het belangrijkste is ook hier weer, als de economie aantrekt... mensen weer aan het werk uh, kunnen, dan hebben ze weer een, uh, een plek op de crash... dan gaat het allemaal weer draaien. Dan gaat het vanzelf, denk ik. Dan gaat het niet Volk vanzelf. Nee. Extra, extra Wat er gebeurd is in de kinderopvang is, is heel dramatisch. Uh, daar heeft heel veel mensen geraakt. Maar ook daar zie je nu eindelijk weer wat extra geld. Uh, eindelijk weer misschien wat, uh, wat perspectief Ja, wat Ja, ik wou zeggen, want u groei. doet net alsof het iets, iets is... wat de kinderopvang overkomen is. Maar het, is natuurlijk, het is zijn, zijn besluiten van, van de regering. Nee, het zijn, nou, laten we daar heel precies in zijn. Uh, de grootste daling is veroorzaakt doordat mensen hun werk kwijt zijn geraakt. En, en daarnaast de toeslag. toeslag. Uh, ja, daarnaast ja. zie je dat veel, uh, met name veel hogere inkomens... hun kinderen elder, elders hebben ondergebracht omdat er bezuinigd is op de toeslag, uh, dat heeft er stevig ingehakt. En daarom ben ik ook blij dat er voor volgend jaar... bijvoorbeeld ook voor de hoge inkomens, klinkt misschien raar voor een PvdA... maar het is wel belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van die kinderopvang... dat die, die voorziening er voor iedereen is, weer meer toeslag krijgen. Mm. Maar wordt dat geld, want u zegt er komt al wat extra geld voor... Uh, wordt dat geld wel goed besteed, wil bijvoorbeeld ook Marianne Kruid uit Amersfoort weten. Want zij zegt, er zijn nog altijd genoeg voorbeelden te vinden van opa's en oma's... die geld krijgen van de eigen kinderen voor het oppassen op de kleinkinderen. Waarom ja. moeten we daarvoor opdraaien als belastingbetaler, wil ze weten? Nou, die vraag die begrijp ik heel goed. Uh, maar daar heeft de Tweede Kamer jarenlang over gedebatteerd. Uiteindelijk gezegd: iedereen die gastouder is, moet een opleiding volgen om dat te kunnen doen. Uh, dat was twee jaar geleden. Toen hebben meer dan 40.000 gastouders die opleiding gedaan. Uh, vervolgens zijn ze dan nu gasthouder. Ja, dan vind ik het niet eerlijk om nu meteen te zeggen: hou er maar mee op, want ik vind het toch geen goed idee. Hm. Dan blijft het natuurlijk lastig, hè? Werken en jongeren. Kinderen hebben lastige combinatie. Uh, hoe regelt u dat? Dat nou, het mag... makkelijker wordt? Uh, ik vind dat, uh, dat iedereen moet werk en zorg kunnen combineren. We zitten soms nog te veel in de stand van kies maar. Of je werkt, of je zorgt voor kinderen, of je zorgt voor uh, je ouders. Uh, Nederlanders werken heel veel part-time. Dat is een groot goed, want daardoor kunnen we het combineren. Maar het is wel altijd de vrouw die minder gaat werken in plaats van de man. Eh, drie, een op de drie vrouwen gaat minder werken als de kinderen komen. En een op de twintig mannen. Wat ik graag wil, uh, wil helpen uh, regelen... is dat het makkelijker wordt om uh, arbeid en zorg te combineren. Dat je goede afspraken kan maken met de baas... over wanneer je komt werken, wanneer je misschien weer wat meer gaat doen. Dat mensen ook het recht krijgen om verlof op te nemen... om bijvoorbeeld hun ouders te verzorgen als die ernstig ziek zijn. We zullen in een, in een land met steeds meer ouderen... Uh, met elkaar en moeten blijven werken... maar ook de zorg soms moeten overnemen voor kinderen en voor ouderen. Maar goed, dat zit hem ook in deze samenleving. Hè? U kreeg meteen al op uw donderdag toen u Sint Maarten vierde met uw kinderen. Dat is zo, maar dat, dat heeft wel heel grappig uitgepakt. Uh, het stond heel negatief in de krant omdat iemand erover had geklaagd. Maar het gros van de reactie is misschien wel 70 of 80 procent... Was positief. Was positief. Die zeiden, ja, natuurlijk moet je, moet je er soms ook een keer voor je kinderen zijn... op een, uh, op een maandagavond Lampionnentocht. Dus dat viel me eigenlijk mee. In Nederland is ook wel weer veel verder... Uh, dan we soms denken in Den Haag. Wij zijn ook benieuwd hoe het gaat met het uh, pensioenakkoord. Daar horen we maar zo weinig over. Dat begrijp ik. Uh, bij het pensioenakkoord gaat het natuurlijk over de vraag hoe we uh, voor de toekomst kunnen veiligstellen. dat we allemaal voor ons pensioen kunnen besparen. Mm -hmm. uh, terwijl we langer werken, terwijl we in een, in een economisch moeilijke periode zitten. Dus de belangen zijn heel groot. Het gaat over miljoenen mensen, en het gaat over miljarden euro's. Daar wordt nu over gepraat met zeven partijen uh, die op één lijn krijgen. Dat kost tijd. Lukt het uh, deze week, denkt u, om op één lijn te komen? Ik hoop het, uh, ik hoop het van harte. Waar, maar... waar ligt de deadline? Heeft u die voor uzelf gesteld? Nou ja, de, mijn ervaring is dat, dat als je deadlines uh, oplegt... dat dat soms contraproductief werkt. Maar we moeten wel rekening houden met het feit... dat het 1 januari 2015 moet ingaan. En dat de pensioenwereld natuurlijk ook... Heel, heel veel techniek uh, behelst. Dus de pensioenuitvoerders moeten wel op tijd weten... waar ze aan toe zijn... om te zorgen dat het allemaal verantwoord wordt ingevoerd. Het is al december, hè? dus het, het zou deze week wel moeten, toch? Nou, het zou niet deze week wel moeten. Het zou wel erg prettig zijn als het, als het voor de kerst duidelijk lukt. wordt. Oh, voor de kerst. <laughs> dat is heel laat, hè? dan is het heel snel januari. Ja. Dan is, nee, het gaat in 1 januari 2015. Uh, maar je hebt eigenlijk dat jaar wel nodig om je voor te bereiden. Nou, dus nou ja, het zou heel goed leid... zijn als er ja. voor, de, voor de kerst duidelijkheid is. Ah, maar als je u onderhandelt met heel veel partijen. Die willen allemaal wat anders. En het is voor het kabinet belangrijk. Want er is 3 miljard mee gemoeid. Houdt u dat uh, bedrag ter bezuiniging? Is dat, hè? Houdt u dat overeind? Nou ja, als ik één ding heb geleerd. Want u moet wat toegeven natuurlijk ook af en toe. Dat begrijpen we ook. Natuurlijk moet je wat toegeven. En als ik één ding heb geleerd de afgelopen jaar, is dat uh, zelfs als het heel moeilijk is en de verschillen in belangen gigantisch zijn, lukt het ons gelukkig toch nog om in het belang van Nederland soms een bijzonder akkoord te bereiken, toch samen te werken. Mm -hmm. Het begrotingsakkoord van deze herfst. Met 3 miljard? Was ook niet gratis. Het ging ook over heel erg veel geld. Uh -huh. uh, maar ik denk dat, uh, dat heel veel mensen opgelucht zijn, dat we toch gelukt zijn. Dat het toch gelukt is om elkaar weer te vinden. Want in zo'n crisisperiode heb je ook stabiliteit nodig. En moet de politiek ook soms even over de schaduw heen springen. 2,7 miljard. Ja, het zal ongetwijfeld <laughs> okay. er geen misverstanden over. Uh, wij begrijpen ook uh, dat je niet met z'n tweeën voor het zeggen hebt. Nee. Als je een deal maakt, moet je allemaal bewegen. Maar ja, het is ook wel prettig als iedereen dan ook op helpt meedenken... waar het geld dan vandaan moet komen. Mm -hmm. U blijft zoeken en onderhandelen. Ik blijf zoeken, ja. Meneer Ascher, hartelijk dank dat u vanochtend onze gast wilde zijn. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak tegen oud-gedeputeerde Tom Hoymaers. Dat meldt RTV Noord-Holland. Weten we allemaal natuurlijk. Het Openbaar Ministerie eiste eerder vier jaar cel voor omkoping, witwassen en valsheid in geschriften. Maar Hoymaers. Blijft ontkennen. De brandweer heeft in Amsterdam moeite met het bestrijden van de grote brand... in het westelijk havengebied. In de buurt van de brandhaard is namelijk weinig water... zo laat de brandweer weten aan AT5, en dat in de buurt van de haven. Ik wou net zeggen, het is toch in de haven? Ja, maar goed, hm. zomaar eens vragen. Bij de brandweer doen we na negen uur. De arbeidsmarkt jaagt de komende jaren op specialisten. Dat staat in de Telegraaf. Belegkundigen, apothekers en politieofficieren kunnen volop aan banen komen. Blijkt uit een prognose van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen wordt vandaag herdacht. Dat hoorde u er al in onze uitzending. Vanaf 5 uur vanmiddag is er een herdenking... op het terrein van de Almeerse voetbalclub, de Buitenboys. En u leest daar ook al over in het parool. Bij Omroep Brabant is de sneeuwpret begonnen. Als de weersvoorspelling klopt... dan kunnen er donderdag of vrijdag in Brabant sneeuwballen worden gegooid. En om vervelende uitglijders te voorkomen... Zet uw sneeuw ruimer en het strooizout alvast maar klaar adviseert omroep Brabant. Nou, ook Rijkswaterstaat maakt zich op voor het winterweer. De dienst voert een zogenoemde vlootschouw uit... waarbij al het materieel en de routes weer worden getest. Het staat op de website van de Telegraaf. Ja, en Fok en Sukker reageren al op Twitter op het strooien. Vele strooien in Haarlem. En ze vermoeden dat de gemeente nu al door de voorraad strooizout heen. Horrorwinter. Hashtag.